van kan met het internationaal.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 De laatste etappe van de Tour de France is gewonnen door Belg Jasper Philipsen. In de massasprint op de Champs-Élysées in Parijs bleef de renner van Alpecin, de Nederlander Dylan Groenewegen en de Noor-Alexander Christophe net voor. De Tour van het jaar werd gisteren beslist door Jonas Vinkegaard van Team jumbo Visma. Hij is de tweede Deense wielrenner die de Tour de France wint.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 Fans van Pearl Jam krijgen hun geld teruggestort van organisator Mojo... maar er komt geen vervangende datum voor het concert dat vanavond zou zijn in Amsterdam. Vanwege problemen met zijn stem zegt de zanger Eddie verder het concert af. Op Twitter biedt de band excuses aan de fans aan. Alle energie gaat nu naar de show van morgen, althans Pearl Jam. Volgens nog gaat hij gewoon door. Concerten in Wenen en Praag werden afgelopen week ook afgezegd... vanwege de stemproblemen van verder.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 Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1500. Ja, een klein feestje is het wel in de studio. En dat vieren we met natuurlijk uh, nieuwe albums. Dat doen we elke week, maar goed. Nu is het even special, very special Sanctuary van Paul Adams en Elisabeth Geyer. Zij maakte het een heel mooi nieuw album. Daarna komt Stephen Rhodes van het GAP Music Label uit Engeland. En het album heet A Place Beyond Forever. Nou, zoals ik het in het eerste uur zei, gaan we dan terug in de tijd. En hebben we het over het jaar 1998. En dan komen we natuurlijk weer een album van Jean-Marie Bryce tegen... Tarot, Bilder der Vrijheid, zo heet uh, dit album. Dan uh, Soul Temptation van Brian Savage. En dan zitten we een beetje in de Amerikaanse hoek. En, maar ook een bijzonder album... ...waar ik uh, in die tijd uh, toch wel... Uh, wat ik in die tijd erg bijzonder vond. Het is, gaat over Tigers of the Rye. Dat is van James Asher. En toen is een heel rippisch album... En toen ging ik opzoeken wie is James Asher. Het was gewoon een blanke meneer uit Engeland. Keurig. Dus als je hem op straat tegen zou komen, zou je zingen... Nou, dat lijkt me wel een boekhouder. even zijn een spreken. Nou, en dan gaan we afscheid nemen met het laatste album. En dat is Transparency Music for Meditations. En van Akasha. En dat komt van het label ketone Records of ketone um, En dat is het album van Chris Hinsen. En je hoort al een stukje op de achtergrond. Ik wens je heel veel luisterplezier bij het tweede gedeelte van 1500 van Piesel Radio Show. Hier op ZFM. an Gier, der Teufel ist, das Indirekt, der schürt das Feuer, das Lebenselixier. Der Teufel ist die Zeit, die zwischen Lust und Befriedigung sich stellt, lass dich reizen, dass dein ganzes Wesen sich erhält. at ChristopherJamesMusic.net